4 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Opnieuw is een explosie gehoord in de Israëlische stad Tel Aviv. Vermoedelijk na de inslag van een raket uit de Gazastrook. Volgens ooggetuigen hangen rookwolken boven de stad. Het Israëlische leger meldt dat de raket onschadelijk is gemaakt door de anti-raketinstallatie. die vandaag bij Tel Aviv werd opgesteld. Kort voor de explosie klonk het luchtalarm in de stad. In de Egyptische hoofdstad Cairo heeft Hamas-topman Meshaal overlegd over het geweld in de Gazastrook. Egypte heeft zich gisteren opgeworpen als bemiddelaar in het conflict. Er zijn aanwijzingen dat het land achter de schermen werkt aan een oplossing. Het is niet duidelijk wat de Hamas-leider exact heeft besproken in Cairo. En op de Dam in Amsterdam hebben ongeveer 200 mensen gedemonstreerd tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. De demonstranten willen solidariteit tonen met de Palestijnen. De demonstratie verliep rustig.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 Van het weer in het westen bewolkt in het oosten vrij zonnig. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen begint bewolkt en dan juist in het oosten regen. Maar smiddags breekt de zon door. Het is morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANEB verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Leusden Zuid en Knoop en 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Jan Mom. Welkom terug hier vanuit de Amstel Foyer van Carré. Bert Nijmeijer schreef de biografie van Anton Heiboer... met een spannende speurtocht naar de authenticiteit... van de na zijn dood opduikende kunstwerken. En de 80 seconden zo direct van gitarist Timon Bot. Maar eerst... De bus onderweg naar een optreden. Deze week met Jan Rot. Vanavond staat hij met zijn voorstelling de grote Jan Rot Show in het theater de Schellenboom in Oosterhout. Jan, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ben je al onderweg? Nee, ik ben ik ben mijn koffer aan het pakken. Ik ga niet met de bus. Ik uh, het is een solo voorstelling, dus ik rij zelf in mijn oude Mercedes die de Albert heet ooit vernoemd naar Albert Verlinde... omdat ik hem heb gekocht van geld. geld. Doe maar een musical. En uh, ik woon er niet zo ver vanaf, maar ik ga er een beetje eerder heen. Dat doe ik tegenwoordig. En dan op het parkeer parkeerterrein voor het theater... dan ga ik gewoon nog een uiltje uh, knappen... of een mooie plaat draaien van uh, Braams Rieder of zo. Echt waar? Dat doe je in de auto? Ja, dat vind ik, dan ben ik er al. In het theater moet je al meteen weer gaan kletsen en uh, soundchecken en zo... Ik vind het eigenlijk lekker om eerst uh, een uurtje in de auto en dan draai ik mooie muziek. En dan eet ik meestal uh, het eten wat ik van mijn vrouw meekrijg. Ik heb geen uh, menu à la carte, maar een menu à la carte. Het Die maakt het deze. Gezellig, uh, Plastic uh, kindertrommeltje. Ja. Ik maar dat tikt nooit iemand bezorgd vandaar... op het raam als ze jou zien liggen... dat ze denken, hé, hey, is die man dood? Of wat doet hij in die auto? Ja, dat las ik bij uh, Paul Witteman, ja. Dat, <laughs> dat Paul Witteman doet dat ook vaak. Daar had ik het ook van. dacht uh, meteen, dat is een goed idee. Maar bij hem kloppen ze dan aan of hij nog wel leeft. En bij jou niet? Ik ben uh, tien jaar jonger, dus dat, uh, dat geloven ze wel. Ja. Jij moet vanavond naar uh, Oosterhout. Dat is niet zo heel ver ja. weg. Want je woont in, uh, bij de Belgische grens. Nee, nee, nee. Oosterhout ligt uh, boven Breda. Ja, nee, maar ik bedoel waar jij woont. Jij woont oh, toch tegen woon de grens de, ja. ja. Dus uh, ik, ik, ik woon... Uh, ja, ik, vanuit de slaapkamer kijk ik op Antwerpen niet. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar dat is, voor mij is dat uh, uurtje rijden of zo, vijf kwartier. Dat, uh, Groningen Friesland, dat is voor mij lastig. Maar uh, ik vind het nooit zo erg hoor, want ik, neem, uh, ik, ik draai altijd uh, alle klassieke platen en zo... Uh, Waar je anders niet aan toe komt, die kan ik tijdens het draaien mooi uh, luisteren. Vind je het dan ook fijn, want je hebt natuurlijk ook heel vaak met, met orkesten en met anderen gereisd... maar vind je het dan juist fijn om nu in je eentje te reizen? Ik vind het op het ogenblik, uh, het wisselt steeds. Dat vind ik, een paar jaar vind ik het echt heerlijk om in mijn eentje. Ik werk zelfs niet met een uh, vaste technicus, want ik zit alleen achter de piano en de gitaar. Dat kan elke technicus in elk theater kan het doen. Dat scheelt me niet alleen een boel salaris, maar ik vind het ook leuk dat het elke avond fris is. Ik weet dat daar iemand zit die niet denkt van, oh die grap maakte die gisteren ook... En daarvan worden ze voor mij zelf uh, ook leuker. En uh, ja, ik heb vier kleine kinderen, dus het is herrie genoeg thuis. Ik vind het eigenlijk wel, uh, wel rustig op tour. Een chauffeur dus ga je niet inhuren? Nee, nee, nee. Ja, misschien uh, als ik oud word of zo. Maar dat... Uh, nee, ik vind het nu wel lekker. Maar ik kan me twee jaar weer denk van... Nou, wil ik weer een heleboel uh, mensen. Maar ik, ik, vind, ik, ik ben geen kleedkamerartiest. Op podium ben ik heel energiek en enthousiast. Maar ik kan echt tot tien minuten daarvoor voor pampers op de bank liggen... En, uh, dat mensen me vragen: Heeft u er zin in? En dan, uh, dat ze nee, zich zorgen maken. Pas, uh, dat heb ik pas als ik op het. Uh, zodra het, uh, het, het is dooft, dan loop ik op en dan heb ik uh, er ontzettend veel zin in. En uh, dat vergeet ik ook alles. Als ik helemaal op het podium sta, als ik bijvoorbeeld uh, ziek ben, of uh, voor mijn part een uh, verschrikte enkel, dat voel ik allemaal niet. Jij gaat, uh, je vliegt eigenlijk een beetje door je carrière heen, hè? die grote Jan ja. Brotshow. Is, is het terugkijken begonnen op je carrière? Nou, het zijn vooral dingen die ik uh, nog heb laten liggen... of die ik zo graag wou doen. Voor het eerste half uur doe ik allemaal dingen... Ik wou dat zo graag... Uh, uh, uh, Stairway to Heaven, Ik je dat? Van Led Zeppelin. Dat yeah. verstaalt mooi als Weg naar Valhalla. En eigenlijk ik je erop komt... en gewoon in een soort schemerlichtje... en dan begin met Weg naar Valhalla te spelen. Nou, dat opkomen met schemerlicht... doe ik dan niet, maar... Uh, ik uh, denk, denk, het is heel fijn om dat te doen. Uh, Zo'n lied. En, uh, maar ik ga ook meteen naar uh, Brecht en Weil En dan, dan naar Randy Newman. En dan uh, ineens de uh, Righteous Brothers. Het is vooral vertalen hoor. Dat is echt uh, mijn, mijn grote uh, ding. Goed je werk is en, uh, waar je het meest mee bezig houdt. Ja, maar uh, ook dingen die ik voor, voor anderen heb gemaakt. Ik doe een stukje uit uh, vertaling voor Hair. Mm. En ik doe, uh, we hadden toen een fantastisch. Uh, programma De Palingvissers met uh, vertaalde opera-hits. En dan zing ik uh, de toegift, die viel weg, het slavenkoor van Verdi, omdat tegen die tijd iedereen al uitgeput, is dus die had ik uh, van geskipt. En die doe ik nu, met die heb ik zo'n grote doek bij me en houden twee mensen, die houden dat op en dan zingt de hele zaal, die zingt, uh, zingt uh, het slavenkoor. De Grote ja, Jan show. Succes ja, zo direct met je voorstelling. Slaap lekker op het parkeerterrein. Uh, ja. Iedereen weet nu dat ze zich niet ongerust hoeven te maken. Vanavond in de Schelleboom in Oosterhout. Komende tijd trouwens ook te zien in Roosendaal. Deventer Den Bosch loopt nog tot en met 11 mei volgend jaar. Jan Rot, bedankt. Oké. Okay. Hij had vijf vrouwen. Niet Jan Rot, maar heel iemand anders. Anton Heiboer. Hij woonde in een eigen gemaakt hok in Den Ilp. had geen wc maar kocht als hij zin had wel een dikke Mercedes, dat dan weer wel, net als Jan Rot, om die vervolgens op zijn erf in de modder te rijden en er daarna nooit meer om te kijken. Zo kennen we kunstenaar Anton Heiboer. Zo beschrijft Bert Nijmeijer hem ook in zijn biografie Heiboer. Mm -hmm. Welkom Bert. Ja, dankjewel. Je geeft uh, hiernaast, naast dit beeld, ook een heel ander beeld hè, van Heiboer in je boek. Ja, nou, dat was ook een beetje de bedoeling uh, van het boek eigenlijk. Hè? Als, uh, nou ja, als de naam Heiboer uh, valt, dan uh, denken mensen meteen aan die, aan die vijf uh, vrouwen. En uh, ja, een beetje een, een, een, uh, ja, een morsige man eigenlijk, met, met een oude man met een baard en een, vaak een kapiteinspet op, die daar ergens. Uh, in de modder in het dorpje boven Amsterdam uh, woonde. Want dat in, uh, was hij ook wel, hè? die wereldvreemde kluizenaar. Nou, ik weet niet of hij wereldvreemd was. En ik weet ook niet of een kluisenaar hij een kluizenaar was. Nou ja, uh, zijn gedrag, laat ik zeggen, kwam daar wel mee Nou, over het heen. was een beetje een paradijsvogel, hè. Van uh, ja, het onderwerp uh, van... Uh, ja, hij was de gast in de tv-show. En Willy Brut uh, Frequent kwam, kwam langs. En André van Duin En... Uh, ja, een beetje zo'n bijzondere van Nederlanders, Henk ja, ja. van de Meiden. een, een gekke kunstenaar was. Het. Wat voor man, wat voor persoon was het? Um, nou, het was een, uh, allereerst een hele interessante man. Uh, volgens mij interessanter dan dat beeld wat veel mensen van hem, uh, van hem hebben. Het was ook een, nou ja, eigenlijk een, een letterlijk originele figuur. Hij, uh, hij was op een gegeven moment opgegroeid. En uh, hij had het uh, leven van de mensen eens bekeken. En hij had gedacht van uh, dat gaan wij allemaal even heel erg anders uh, aanpakken. En uh, nou ja, het was zo'n figuur bij wie nooit een cliché over de lippen komt. Het is, het, maar hij, uh, ja, alles wat hij zei en wat hij deed was, uh, was zelf bedacht en zelf gevonden. En uh, ja, het was gewoon een, een letterlijk originele figuur. Die en charismatisch, hè? Vrouwen veel bij postjes chari vormen. Charismatisch, ja. Nou, dat, dat blijkt wel uit die vijf uh, vrouwen. Uh, er schijnen ook, uh, terwijl die uh, vijf daar woonden, allerlei andere vrouwen ook nog daar aan de deuren te hebben gestaan, die graag nummer vijf, zes op wilden worden, maar op een gegeven moment vond hij het wel genoeg, uh, geloof ik. Want uh, hij had ook nog allemaal dieren en honden en geiten en zo. En, ja, maar hij kon ook, ook heel erg naar zijn voor mensen in zijn omgeving, toch? Nou, hij was heel erg zwart-wit. Of uh, je, was, uh, je, je ging met hem mee en je stond min of meer in, in dienst van deze figuur, van die heiboer. He, van, uh, de mensen in zijn omgeving die moesten ook een functie hebben. En als je die uh, functie niet meer had... of uh, als je begon te mekkeren of het ergens niet meer eens was... Of zo, dan kon je wegwezen, volgens mij. Dat is, uh, dat is wel het geval. En daar was hij ook heel hard in. Ja, hard tegen dat soort mensen. Maar ook tegen de mensen waar hij mee woonde. Tegen die vrouwen bijvoorbeeld. Nou, ook, ja. Die, uh, die, uh, nou, ik geloof in, in later jaren niet meer. Hoor. Maar uh, ja, uh, uh, uh, toen ze er kwamen wonen... Uh, ze kwamen niet allemaal tegelijk, maar één voor één... Uh, dat, dat moesten ze wel een soort ritueel door. Dat leek op een hele... ...langjarige ontgroening eigenlijk. Met, uh, Een soort afbreken van de persoonlijkheid. Nou, dat, dat, dat werd gezegd, ja. Van, ja. Uh, he, ze moesten... Nou ja, heel lang op bed blijven zitten. Of ze moesten... Uh, ja, ze kregen ook wel eens... Uh, ze mochten geen burgerlijke opmerking maken, bijvoorbeeld. Burgerlijke opmerkingen? Nou ja, als ze, uh, een van die vrouwen bijvoorbeeld iets zei van... Anton, uh, wil je nog een blokje kaas of zo? Dan vond hij dat veel te burgerlijk. Dat was burgerlijk. En dan, ja, dan konden ze een emmer water over zich heen krijgen of zo. Of, of urine. Uh, of een emmer uh, urine. Heb ik ook gehoord, inderdaad. Ik ben er, ben er niet zelf bij geweest. Nee. Uh, maar inderdaad... Nou, ze hadden geen wc's, dus ja, ze moesten... Dus op een emmer of zo uh, doen. En, uh... Was hij als kind al zo afwijkend anders? Um, nou ja, het was wel een beetje een buitenbeentje geloof ik. Het was, uh, uh, het was best wel een stoer ventje. Ook uh, iemand die graag buiten was en dingen met zijn handen kon. En, en, en uh, graag in de natuur was en hutten bouwde en zo. Maar ik geloof niet dat hij echt heel veel vriendjes had uh, uh, als, als kind. En hij voelde zich als kind ook niet uh, gelukkig. Hij was achteraf uh, ook niet uh, te, tevreden met, uh, uh, nou, met zijn ouders. Hij vond dat hij ja, uh, zijn vader was nogal autoritair en prestatiegericht en zo. En uh, nou, uh, op, op school bakte Anton er niet zoveel van. Nee, later vond, ja? Hij vond dat zijn moeder hem te weinig bescherming uiteindelijk uh, uh, bood. En dat, dat, dat, dat vond hij ook een soort teken uh, uh, hè, van, om te zeggen... van nou die, die opvoeding en zo en hoe men, normale mensen dat aanpakken... Dat is niet goed. Dat, is, uh, dat, dat sluit nergens op. Dat hij, moet je anders aan gaan pakken. De pure onschuldige kinderziel wordt, uh, wordt afgebroken. Eigenlijk. En dat is waar hij weer naar op zoek ging. Hij ja. heeft het ook in, in, in zijn jeugd en daarna niet makkelijk gehad. Hij kwam in een werkkamp in Duitsland terecht. Hij kwam later ja. ook in een in, psychiatrische klopt, instelling klopt. terecht. Waar ging het mis? Nou ja, hij, hij leefde al in uitzonderlijke omstandigheden. Dat was toen al. Hij, hij leefde in een soort... Uh, dat was in, in 1950 in, uh, in Haarlem. Hij leefde al in een soort afbraakpand... Met een, uh, uh, met een vriend, waarmee hij uh, een, een hele intense vriendschap ontwikkelde. En ook een vrouw erbij. Het was al een soort van uh, uh, poging om, om samen te leven met, met, met drie personen, eigenlijk. Hè? Zonder, uh, nou, mensen mocht, mochten geen jaloezie uh, tonen of iets dergelijks. Maar werd hij echt Uit... gek omdat hij ook in die inrichting werd opgenomen? Nou ja, hij, hij werd ook. Gek van zijn eigen gedachten, geloof ik. Van, uh, van hij, hij kon ook nergens tegen. Of zo. We, we ook ook op een... latere, latere ja? lezen. Hij, hij kon niet, niet tegen de zon. Hij kon niet tegen radiogolven. Hij kon niet, niet tegen het leven. Hij kon niet tegen andere mensen, eigenlijk. En misschien ook wel niet tegen zijn eigen gedachten. Het liep vast. Uit gegeven. een interview ja. dat daarover gaat, Anton ja. Heiboer. Ja. Die mensen, Anton Heiboer, die heb ik niet. Die, uh, die kon niet leven. Die heb ik gehad. En die uh, heb ik als puber gehad en als, uh, die is in, uh, in 1950 of zoiets, in St. ben ik in crisissen geraakt, daar ben ik creatief uitgekomen. Ik ben niet als mens uit mijn, uh, uit mijn zielziektes gekomen, ik ben creatief uitgekomen Met een eigen denksysteem en met een eigen vorm van krankzinnigheid die aangepast in de wereld kan bestaan. Anton Heijboer. Uh, was het ook gespeeld voor een deel? Nou, dit was uh, voor een groot gedeelte gespeeld. Dit was echt een optreden voor de televisie. Volgens mij is dit een uh, documentaire van uh, Frank Wiering uh, van de VPRO uit 1974. En daar deed hij graag mee. Maar dat hij geen mens meer was, uh, ja, het, uh, ik zou bijna zeggen... Ni niets menselijks was hem uh, vreemd, ook vreemd ook, hoor. Ook, ook uh, en competitiedrang en, uh, uh, ja. en rancune, en dat had hij allemaal wel. Een belangrijk onderdeel van het boek is een speurtocht. He? Want ja. er is natuurlijk veel te doen nu. Nou, het over... hele boek is een speur. Het op, hele boek eigenlijk. in feite. Ja. Naar zijn persoonlijkheid. Ja. Maar vooral ook naar wat er nu gebeurt. Dat er na zijn dood duizenden schilderijen en etsen zijn opgedoken. Dat ja. ja. tot in de rechter wordt uitgevochten of ze wel of niet echt zijn. Jij bent uh, ja, daarnaar gaan kijken. Wat klopt hier van dit verhaal? Nou ja, dit was eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling om het hierover te hebben. Ik, uh, ik wilde een boek maken over eigenlijk de, de Anton Heiboer. Uh, voor een groot gedeelte van voor Den Ilp. Hè, waar hij met die vijf uh, dames wonen. Want. Dat was een periode waarover volgens mij minder bekend was. Dat was volgens mij een interessante. Ja, ik denk wel een van de ja. interessantste maar, maar het Nederlanders van. Maar uit het andere voort. Dus je kwam het nou, toch vanzelf op, op die uh, affaire. Want... Nou, dit, dit ging spelen. Hè, dit kwam wat heb, je, wat moment, heb uh... je daarover ontdekt? Nou, ik, uh, dat, dat werk waar het over gaat, dat, dat, dat gaat dus om het, om het oude werk. Hè. In later leven maakte hij van die gekleurde uh, schilderijen heel veel. Van kippen en bootjes en vrouwen en zo. Maar in de jaren 50 en 60 maakte hij etsen. En met die etsen was hij destijds ook uh, nou, behoorlijk beroemd. Hè. Was, uh, hij hing ook in, in, in, in alle belangrijke musea ja. uh, in het MoMA, in New York ja. en in Japan en zo. En dat is eigenlijk een beetje vergeten. En dan nou, nou kwam vanaf ongeveer de periode van zijn overlijden in 2005... Uh, verschenen er in een winkeltje aan de Prinsengracht hier in uh, Amsterdam... verschenen uh, allemaal van die oude etsen, of tenminste... Het leken van die oude sf Waarvan niemand wist dat ze bestonden. Waarvan niemand wist dat ze bestonden. En, en, en uh, niemand ooit gehoord had. En Heiboer had nooit iets uh, uh, tegen niemand erover gezegd. Ja. Nou, we we deze moeten ook vanwege de, de tijd proberen het ja. een beetje in te dikken. Nou, die, die, die ja. werden, nee, geeft niks. Die werden aangeleverd. 400 pagina's. Ja, daarom. <laughs> en door een zekere meneer Bijvoet. Ja. En daar ben je naar gaan kijken. Nou, dat was dus, dus eigenlijk ook de spil in het verhaal. Van, uh, die, die, die spullen, die etsen, die werden allemaal uh, druppels gewijs. Zeggen, uh, twee of drie per keer, of vier. Uh, gebracht door een zekere heer Bijvoet. Dat was een, een, een man, een, een grijze man van in de 70... met zo'n uh, zo beige onopvallende regenjas. En die wist dus ongezien zeven, acht, acht jaar lang... al dat spul daar uh, te brengen. En niemand wist wie die man was... En waar hij het vandaan haalde. En, en waar dat spul uh, had uh, gelegen. Weet jij het nu? Um, nee, want uh, waarschijnlijk heeft het nergens gelegen, voor zover ik weet. Kijk, de. Nee, maar weet jij wie die bijvoet is? Ik heb een sterk vermoeden, ja. Er Je zijn... schrijft, dus, ja. Ik, dus ik kan het ja. zeggen, dat jij denkt dat het Robert de Bakker is. Ja. Bekend nou, kijk, als vervalzer. Kijk, het zat zo, ik heb heel lang ge, uh, gedacht dat al dat uh, werk, dat het een soort superschat uh, was... wat die winkeliers aan de Prinsengracht op de kop uh, hadden getikt. Ik heb heel lang gedacht dat het werk ook echt was. Maar pas uh, uh, vier maanden geleden kwam ik ergens achter... of eigenlijk via een van mijn uh, bronnen... begon ik eigenlijk wel sterk te twijfelen. En, en de vraag was altijd van wie is toch die mysterieuze bijvoer die dat kon brengen. Maar met, met die ontdekking van een paar maanden geleden veranderde eigenlijk de vraag. Van, van nou ja, als dat dan uh, uh, toch niet authentiek uh, is of zo eventueel. Je wie, wie, wie, wie, wie heeft ja? dat dan uh, gedaan? Ja. Oh, he, wie wie je bedoelt die ontdekking, Toen je ontdekte dat die bijvoet Robert de Bakker is? Nee, nee dat, dat is ook pas van later. Nee, oh. Eerst was het van, van waar, waar, waar heeft die, die heiboerschat gelegen? Ja, had hij kunnen achter, bestaan? Van de achtergrond van dat, van dat uh, spul... En de laatste maanden uh, uh, focust de vraag zich toe op van... nou jeetje, als het, als het nou vals is, wie heeft dat dan allemaal zitten maken? Want het, uh, het zijn niet, niet, niet tien of twintig... De luisteraars tw zitten smachten naar het antwoord. Het zijn niet tien of twintig uh, stuks of zo. Duizenden. Het zijn er uh, Duizenden, ja. Uh, in de kranten staat 4500. Maar wie? Ik, ik kom zelf op, op ruim het. 2000. Bed. Nou, kijk, ik kan niemand uh, gaan uh, beschuldigen. Omdat het, uh, het OM is er nog mee bezig. En uh, de recherche zit erop. Ik dacht dat er in die winkel uh, aan de Prinsengracht. Je hoeft niks te beschuldigen, maar wat lijkt aannemelijk? Nou, ik vermoed dat... Uh, kijk, uh, het OM en de recherche zijn er niet blij mee. Hè, dat, ik, dat ik hier zit te, nee, maar je hebt te het kletsen ook hierover. Dus, ik wie? vermoed dat deze uh, Robert de Bakker... een hele belangrijke rol in deze zaak uh, speelt. En verder dan dat ga je niet. Anders sta je zelf voor de rechter, bedoel je? Nou ja, er zijn. Ik, ik, ik, ik eh, beschrijf mijn speurtocht in de laatste maanden. En uh, dat is een hele spannende speurtocht. Er zit een achter, ja. achtervolging in de tram in Amsterdam. Ja. Uh, in, iemand die verdwijnt uh, bij, bij, bij de dames op de Wallen. Nee, maar je hebt en, niet het keiharde bewijs, hij hey is het. Niet. Nou ja, kijk, dan da moet het. Ik zit niet meer de politie. Dus ik heb uh, uh, volgens mij aangegeven in het boek hoe ik denk dat het zit. Ja, en dan nou mag de politie zijn werk doen. Zo is ja. het. Dus die ja. moeten het gaan lezen. Het heet Heiboer. even ja. zal ik meteen ja. voor nou, de politie ook zeggen? Een, titel, een ja. biografische ja. speurtocht, ja. geschreven door uh, Bert Nijmeijer. Dan wij gaan luisteren naar muziek van Karshu Dunmets. The pleasure is on mine, with your hand around my waist, the feeling is more than I can take.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 of bass and touch me soft like i'm a heart for a day But let's just hold on like the piano you were dressed in a suit and if you sound like it then I'ma do anything for you Karsu me de Met Play My String. Deze week, trouwens, is er een documentaire over Karsu te zien op het ITVA. En volgende week is hij hier live in Opium. De 80 seconden van. Een straatmuzikant deze week. Ik ben benieuwd. Ik uh, ben Timon Bot en ik uh, woon in Driebergen. Ik studeer hier uh, in Utrecht uh, aan de kunstacademie Utrecht en uh, dat doe ik uh, grafische vormgeving. Day, my... Ik sta uh, bij de uitgang van uh, Hoogkaterijnen aan de achterkant en uh, ik sta hier uh, muziek te maken, gewoon uh, omdat ik het leuk vind. Reacties te krijgen van mensen, kijken wat mensen ervan vinden. Ook wel een beetje omdat ik zo een beetje geld verdien. Ik ga zo een eigen geschreven nummer spelen, One Day. En dat nummer heb ik al, denk vier, vijf jaar geleden geschreven. Het liedje gaat in één zin over eigenlijk dat ik veranderd ben van een egoïstische jongen naar een vriendelijke jongen die open staat voor anderen. En dat heeft wel te maken met dat ik Jezus heb leren kennen. MUZIEK wrong road, as like you do and I'm so wrong, oh, yeah, yeah, you matter, you are strong. Tot zover kunststudent Timon Bot uit Utrecht. Ook de rest van deze maand, november trouwens, besteedt de AVRO nog aandacht aan street art. Aan graffiti, straatmuzikanten, etc. Ga naar opium.avro.nl en loop je eigen street art route door Amsterdam. Zie kunstenaars aan het werk en vind antwoord op de vraag: is street art vieze graffiti troep of is het veel meer? Dan vanavond op tv. De tv-editie van Opium, gepresenteerd door niemand minder dan Cornald Maas. Goedemiddag, Cornald. Hey, Jan. Wie, wie zijn er vanavond bij jou te gast? Nou ja, volgende week dus een Opium Radio en nu al bij ons. Karsou, die je net nog, uh, die je net nog draaide, die uh, is met haar ouders, haar Turkse ouders te gast. En nog een andere zangeres ook, namelijk Carice van Houten. Oh, van Karsou gaat niet zingen, uit? of wel? Nee, ze gaat niet zingen, maar we laten wel een aantal dingen van haar zien en horen. En ze onthult ook al iets over haar nieuwe muziekplannen, want... Ze droomt zichzelf toch wel echt een zangeres, misschien nog wel meer dan een actrice. Aha. En eh, nou, Diederik van Vleuten brengt een hele mooie hommage aan Boudre en Duch. En Michiel van Erb, de documentairemaker, is er voor het culturele nieuws. En opeens gaat het zomaar speciaal voor Jan, voor jou Jan, ook nog even over Jolante Snijder kabouw van Casper. <laughs> speciaal voor mij, nou ik ben je zeer erkendelijk. Maar trouwens, ja. er, er kwam even heel snel voorbij, Carice van Houten. Uh, want... Zij is? Uh, de aanleiding is eigenlijk, we willen met haar praten van haar cd... nog een aanleiding van de cd die ze onlangs uh, uitbroekst... ...See You on the Ice. En dat wil ze een vervolg geven Er komt over een week een nieuwe single uit... ...met Anthony and the johnsons daarbij. En ze gaat ook in Paradise optreden binnenkort... ...en volgende week al met Rufus Rainwright. Dus die muzikale carrière die komt er nu... ...terwijl haar zus, die eigenlijk San Rés is, steeds meer gaat acteren. Ja, daar is ze geloof ik heel nerveus over, hè, over dat optreden. Nou, ik weet niet, het wordt voor een deel ook wel bij acteurs... maar inderdaad, ze gaat vanavond ook ongetwijfeld want, uh, weer zeggen... dat ze ongeveer plots in de coulissen staat voordat ze op moet. Yeah. Maar ik geloof dat dat dan het artiestenvak leeft. Oh, misschien ook wel, okay. ja, ja. En natuurlijk de, de nieuwe film, of ga je het daar niet over hebben? Uh, uh, hebben alles is familie, of... We waren niet alleen André Hazensmoe heel erg. We hebben ook besloten om het hele publiek alles is familie aan ons voorbij te laten gaan. Zo. So. We doen een ander programma's al. Dus wij gaan het gewoon lekker hebben, alleen maar over muziek. Een gewaagde keuze. Afro Opium TV, dus even over half over half elf, moet ik zeggen, op Nederland 2. Cornald, dank. Yes, goed Hoi. Hoi. Zo direct, natuurlijk. NOS langs de lijn. Robert Meder, wat is daarin te beluisteren? Ja, over gewaagde keuzes gesproken. Wij hebben Jaap de Groot van de Telegraaf hier... John Volkers van de Voorstand en Ton Boots. Dat is een mooie setting. We gaan het uh, hebben over Slatan uh, Ibrahimovic... Die, uh, die geweldige goal maakte tegen uh, de Engelsen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk... Uh, we hebben Nederland tegen uh, Duitsland. Was dat eigenlijk wel een wedstrijd? Dat is de grote vraag. En we gaan het uh, natuurlijk ook uitgebreid hebben over het uh, schaatsen. Eerder op de dag al de 500 meter mannen, de 500 meter vrouwen en de 1000 meter mannen. Momenteel is de 1500 meter bij uh, de vrouwen bezig. Daar gaan we uh, zometeen het slotje van meemaken. En dan hebben we ook de ploegachtervolging nog. Uh, Egon weg bij Ajax gaan we het over hebben. En de rechtszaak rond de zaak Rasmussen. Dat allemaal uh, na half vijf. Na het het nieuws dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Opnieuw hebben Palestijnen vanuit de Gazastrook een raket afgevuurd op de Israëlische stad Tel Aviv. Kort nadat het luchtalarm klonk, hoorden de inwoners van de stad een zware explosie. Volgens het Israëlische leger is de raket onschadelijk gemaakt door de anti-raketinstallatie bij Tel Aviv. Die werd juist vandaag versneld geïnstalleerd in reactie op eerdere aanvallen. De Egyptische president Morsi voert vandaag nog topoverleg met de Turkse premier Erdogan, de emir van Qatar en Hamas-leider Meshaal over de crisis op de Gazastrook. Het Westen doet een zwaar beroep op president Morsi om een wapenstilstand te bereiken, maar de Egyptische bevolking wil dat Morsi zich veel harder opstelt tegenover Israël. Een gesprek tussen de ex-vrouw van Marc Dutroux en de vader van een van zijn slachtoffers is afgeluisterd door een journalist. Bij het gesprek met Martin waren twee bemiddelaars aanwezig. Belgische media schrijven dat de telefoon van een van hen werd gebruikt om het gesprek af te luisteren. Een Belgische krant zou het gesprek willen publiceren.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 Laag bewolking heeft zich inmiddels over het hele land uitgebreid. Ook in het noordoosten waar de zon vandaag nog aardig aan bod kwam. En op veel plaatsen doet het weerbeeld wat heilig of nevelig aan. Het zicht ligt lokaal rond twee kilometer. Vanuit het westen gaat het vanavond licht regenen en in de nacht regent het overal. Koud wordt het niet, de minima liggen rond een graad of zes. En er staat ook weinig wind uit de meest zuidwestelijke richting. Morgen start de dag bewolkt en met nog een beetje motregen... in vooral het oosten van het land. In het westen is het dan al droog en langzaam breekt daar de bewolking wat. Het gaat opklaren en de zon schijnt af en toe. Het wordt 9 graden, bij een nog steeds matige... maar nu uit noordwestelijke richting waaiende wind. En ook de komende dagen blijft het rustig najaarsweer. De wolkenvelden overheersen en op de meeste, plaatsen, op de meeste dagen blijft het gewoon droog. Slechts een enkele dag kent wat regenachtige periode. De maxima schommelen zo rond de 9 graden... en s'nachts en in de vroege ochtend kan het wat mistig zijn. ANUB ah, Verkeersinformatie. Er staat file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken, 5 kilometer. En de oorzaak is werkzaamheden. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag nogmaals. Langs de lijn dus tot 6 uur. Met straks het Sportforum met John Volkers van de Volkskrant. Jaap de Groot, chef sport van de Telegraaf en Tonboot. Maar natuurlijk, ik heb het al aangekondigd, ook de Wereldbeker Schaatswedstrijden in Herenveen. De tweede dag van die wedstrijden. Sebastian Timmerman die zit in Tiel of in Herenveen. Je kijkt als het goed is naar de laatste ritten op de 1500 meter. Sebastian. We gaan beginnen aan de laatste twee ritten, inderdaad. En dan weten we wie deze laatste individuele afstand van vandaag wint. Alhoewel, individueel, helemaal aan het einde van de dag komt nog de mass start, die mini-marathon. En uh, daartussendoor gaan we nog de ploegenachtervolging rijden. Dat zijn zeg maar de onderdelen van de laatste jaren die toen zijn uitgevonden om het schaatsen wat aantrekkelijker te maken. Maar uh, de 1500 meter hoef je niet aantrekkelijker te maken. Die is er gewoon altijd al mooi, zowel bij de mannen als de vrouwen. Is dat echt een koningsafstand voorlaatste rit. Marit Leenstra in de baan, die uh, vorige week derde werd op het Nederlands kampioenschap... tegen de regerend wereldkampioene Christine Nesbith uit Canada... die normaal gesproken altijd het eerste weekend dat ze in Europa actief is... niet helemaal super rijdt. Maar eens kijken hoe ze dat uh, doet in een volgepakt Of dat valt echt op... Andere jaren zat Tiof nog wel eens leeg als het seizoen moest beginnen met de NK's en de eerste wereldbekerwedstrijden. Nu zit Tiof bommetje vol. En een gezellige sfeer. Snelste tijd staat op naam van Claudia Perstein. De 40-jarige Duitse 1.58.03. En in deze voorlaatste rit is de beste opening. Nou, uh, voor beide dames. 25-47. Ze komen uh, gelijktijdig over de streep naar 300 meter. En dan is op de kruising het verschil. Een, uh, maar een meter of 7-8 in het voordeel van Christine Nesbit Die de binnenbaan heeft verlaten en naar de buitenbaan toe gaat. Overigens veel problemen gezien vandaag. Links en rechts bij kruisingen. Ook bij Linda de Vries op deze 1500 meter. Zij werd gedisqualificeerd. Komt dus niet meer in de uitslag voor. Terwijl we weten dat Marije Joling en Laurine van Riesen voorlopig tweede en derde staan achter Claudia Perstijn. De eerste volle ronde gaat voor Nesbitt ne en Leenstra in 28,4 seconden. En wederom zijn ze exact gelijk. Want na de 700 meter 53,89 voor beide. Nou, als ze dat nog twee rondjes volhouden, krijgen ze ook exact dezelfde eindtijd. Dat zou wel een unicum zijn als je op de 1500 meter alle doorkomst in dezelfde tijd noteert. Maar het geeft in ieder geval aan dat het een leuk duel is. Wat ook nu richting de 1100 meter gaat het nog redelijk gelijk op. Alhoewel nu Christine Nesbitt wel wat afstand neemt van Marit Leenstra. 30 rond voor Nesbitt. 23, 93 is de doorkomsttijd voor de Canadese. Betekent dat ze twee seconden onder de tijd zit die Claudia Pechstein uiteindelijk noteerde. Tenminste op het schema van die tijd. Laatste ronde probeert Marit Leenstra op de kruising terug te knokken. Richting dat zwart met witte pak van de Canadese Christine Nesbitt. En ze komt in de buurt van de wereldkampioenen. Marit Leenstra zit er bijna naast. Het gaat echt om de laatste meters. Leenstra knokt. Bij de armen los. Toch maar niet. Toch maar wel. En wordt het dan Leenstra of Nesbit. Het is Nesbit. 1,4635. Om 156-35 uh, moet ik natuurlijk zeggen. 156-35 voor Nesbit. 156-42 is de eindtijd van uh, Marit Leenstra. Wat een leuke rit was dit. Om naar te kijken. Omdat het hard ging. Maar omdat het dus ook echt een duel was. Tussen deze twee rijsters. 156-35 en 7. Honderdste langzamer dus Marit Leenstra. Die wel bijna een seconde sneller is dan vorige week. Toen ze dus derde werd op het Nederlands kampioenschap. En dat krijg je ervan als je zo'n mooi duel... Kunt uitvechten op de baan. En het echt dus een vrouw tegen vrouw duel was om van te genieten in deze voorlaatste rit. En 1,56-35 is echt een hele snelle tijd. Het is op de ene snelste tijd die tot nu toe dit seizoen gereden is. Alleen Heather Richardson was nog sneller, en dat was bij de Amerikaanse kampioenschappen. Richardson niet aan de start in deze laatste rit. Wel de Tsjechische Martina Sablikova. Nesbit Leenstra-Perstijn. Dat is dus voorlopig de top 3. En Sablikova, die groet het publiek hier in Thialf. Die toch, uh, Sablikova, die gisteren toch een nederlaag leed. Een behoorlijke nederlaag leed. Op de drie kilometer. Toen Stephanie Beckett veel sneller was dan de Tsjechische. En laten we niet vergeten, Sablikova kan goede 1500 meters rijden hoor. Want... Dat ben je soms geneigd om een beetje te vergeten. Maar ze won toch de Olympisch bronzen medaille in Vancouver achter Irene Wüst. Ook Nederlands kampioene. Maar is hij niet van ziek. En de Canadese Christina Groves die inmiddels is gestopt. Lotte van Beek is de tegenstandster van Sablikova. De verrassing toch van vorige week bij het Nederlands afstandskampioenschap. Tweede op de 1000. Tweede ook op deze 1500 meter achter Irene Wüst. Deze 20 jaar jonge dame uit de ploeg van Jan van Veen. Ze komt uit Zwolle. En nee, die ploeg van Jan van Veen zoekt nog altijd naar een sponsor. Er is een partij, schijnt, die geïnteresseerd is om de ploeg te gaan sponsoren. Maar het is allemaal nog niet rond. En dus zou een goede prestatie ook van Lotte van Beek, de ploeggenoten van Marit Leenstra, meer dan welkom zijn. De oud-wereldkampioene bij de junioren is veel beter weg dan Martina Sablikova. En opent in 2583 om 2693 voor Sablikova, die het echt al moet gaan hebben dadelijk van de laatste ronde op deze 1500 meter. En Lotte van Beek kruist ruim, ruim, ruim over Martina Sablikova heen. Daar zat op de kruising al een het verschil tussen van een meter of drie. En nu duikt Lotte van Beek naar oranje met blauw met groene pak de binnenbocht in. En dan zal ze dankzij die binnenbocht het verschil nog iets uh, uh, vermeerderen ten opzichte van Sablikova. Dat verschil is uitgebreid. En Lotte van Beek haar eerste volle ronde gaat in 54. Uh, of gaat in 28-7. Dat is de rondetijd. 54-57 is de doorkomsttijd. En dan is ze ietsje langzamer. Zeventiende van een seconde langzamer dan Christine Nesbit was uh, na die 700 en Nesbit maakte er dus een prachtig duel van met Marit Leenstra. En dat kunnen we nou niet echt zeggen in deze uh, laatste rit. Want nog altijd is Martina Sablikova in geen veldofwegen te bekennen. En kan Sablikova niet in de buurt komen van Lotte van Beek die de laatste ronde ingaat. Sablikova legt de arm al op de rug. Is een, uh, wel nu een tiende sneller in deze ronde. Begint dus wel iets in te lopen. En Lotte van Beek heeft moeite om in de buitenbocht die ze net door is gegaan het tempo hoog te houden. En het verschil met Nesbit is ook opgelopen na één seconde. En een kwart. Dus dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die 1.56.35 van Christine Nesbit de winnende tijd gaat worden. Het zou trouwens een dik PR zijn voor Lotte van Beek als ze die tijd weet te verbeteren. Van Beek gaat de rit wel winnen van Martina Sablikova. Maar de 1.56.35 van Nesbit gaat er niet aan. Dus wint Nesbit de 1500 meter voor Leenstra. Maar Lotte van Beek met 1.57.42 wel op het podium van een wereldbekerwedstrijd, Want zij wordt gewoon derde. Heel goed gedaan dus van die meiden van de ploeg van Jo van Veen, die dus uh, op zoek is naar een sponsor, want Leenstra en Lotte van Beek worden tweede en derde. De glimlach bij uh, de jonge Lotte van Beek, de vuisten uh, omhoog richting het publiek, tweede en derde, maar de regerend wereldkampioen Christine Nesbit was uh, op deze 1500 meter voor de Nederlandse dames toch net, net een heel Ietsje maak maatje te groot. Sebastian, voordat we met jou door gaan praten over de eerdere afstanden van vandaag. Een bericht dat zojuist echt uh, as we speak binnenkomt. Het gaat om de schaatser Sergei Lissing. Russisch ja. kampioen op de 10 kilometer. Ja. Had je al iets ervan gehoord? Die uh, heeft positief getest uh, op uh, EPO. Dat ja. we inderdaad uh, binnen. En dat zou volgens Roiters ook bevestigd zijn door het uh, Russische uh, antidopingbureau. Ja. Het gaat om uh, 33-jarige Rus... die inderdaad dit seizoen uh, Russisch kampioen werd op de 10 kilometer. Dat deed hij in een dik persoonlijk record... want hij schaatste een halve minuut van zijn oude persoonlijke record af. En nu weten we waarom? En, en nu ja, zou je inderdaad kunnen zeggen weten we waarom. Want hij is na die 10 kilometer dus getest. En die uh, bloedstaal is positief uitgevallen. Uh, ja, we weten dat in Rusland natuurlijk over anderhalf jaar de Olympische Spelen worden uh, gehouden. Het is niet het eerste dopinggeval. Want er is ook al een Russisch talent afgelopen zomer positief bevonden. Pavel Kulisnikov heet die jongen die bij de WK junioren uh, positief testen. Dus uh, dit is een tweede uh, positief geval binnen de Russische ploeg in uh, korte tijd. Dus, ja, uh, ja. ja, nou ja, zo de zie je al, al. Ja, Dus bij het schaatsen nu ook uh, aan de orde moeten we op gaan letten. En um, als de beest al positief is, dan mist hij dus de Olympische spelen. Ja, dan, wordt dus, dan, dan gaat hij voor twee jaar geschorst worden. Ja, ja, ja, ja, ook ja. in het schaatsen is dat gewoon een regel die, uh, die wordt toegepast. Nou, de andere afstanden van vandaag... de 500 meter bij de mannen dit week einde. Jan Smekens, de beste Nederlander. Hij werd derde. Vorige week moest hij nog... NK moest hij nog genoeg nemen met de tweede plek... achter Michel Mulder. Dat doet dan even zeer als je tweede wordt. Alleen, ja, Michel was gewoon heel goed vorige week. En, uh, nou ja, ik, uh, ik word steeds beter. En hopelijk... Uh, concurrentie maak je scherp. En ja, die... Die, uh, die, uh, ja, die duwt je naar en naar om het grensje op te zoeken. En, en te blijven gaan om maar de beste te kunnen blijven zijn. En dat, uh, dat helpt dan zeker. Ja, mooie overwinning voor uh, Jan Smekens, Sebastian. Ja, nou ja, mooie derde plaats, hè? Of, Sorry, uh, ja, de, ja. Ja, ja, ja, ja. ja nou, Koskela, die, uh, die was goed, hoor, trouwens. Die vin, uh, die Pekka Koskela. Die rijdt sowieso een hele sterke dag. En dat is toch altijd wel een beetje grillige rijden. Uh, soms is het alles, soms helemaal niets. Nou, vandaag was het dus alles. 34-96 winnen de tijd. Arthur Was, de pol. Leek even op weg om de eerste Poolse winnaar te worden van de wereldbekerwedstrijd. Maar uh, dat ging dus niet door. Uh, protégé is hij van uh, Jeremy Wooderspoon. Die kennen we allemaal natuurlijk heel erg goed. En Arthur Was wordt tweede. En Jan Smekers dus ook inderdaad goed. Net boven de 35 seconden. Dat wel op de derde plaats. Hij reed dezelfde tijd in honderdste uh, uh, als Thaibu Mo uit Korea. Maar uiteindelijk toen werd gekeken naar de duizendste. Bleek Jan Smekers ste sneller. Michel Mulder wordt zesde. Hein 7 zevende. Ronald Mulder. Viel tegen met de 13e plaats, uh, plaats en Kjeldnuis uh, 15e. Uh, bij de vrouwen ging de overwinning net als gisteren naar Sangwa Dat is de Olympisch en de regerend wereldkampioenen voor Heather Richardson en Jenny Wolf. Nederlandse vrouwen. Ja, het was uh, bij de meeste weer uh, tegenvallend. Alhoewel Margot Boer het wel beter deed dan gisteren zowel klaar, qua klassering als qua tijd. Maar daar moet toch wel een 3-10e af wil ze weer mee gaan doen in de strijd om het podium. De andere Nederlandse vrouwen allemaal niet in de top 10. En dan hadden we ook nog de 1000 meter bij de mannen. Daar wint Danny Morrison. Dat is de regerend wereldkampioen op de 1500 meter. Maar kan dus ook hele goede kilometers rijden. 109,43 net voor. Daar is er weer, Pekka Koskala. Ik zei het al, die kennen dus een goede dag. Dit en Kjeld Nuis eindigt daar op de derde plaats in 10953. Dat zat dicht bij elkaar, want daarmee was hij maar een tiende langzamer dan de winnaar Danny Morrison. Uh, Nuis, vorige week het uh, Nederlands kampioenschap gewonnen. En hij maakt dan ook een vergelijking met die afstand van vorige week. Het is gewoon zwaarder. Iedereen, uh, kan mijn opening, was, was prima. Alleen ik merkte toch uh, dat de Verzuringen uh, erin kwam, tweede rondje. Maar dat had iedereen wel. Alleen, uh, ja, ik, ik baal er echt best wel van. Ja.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 Ja. En achter, uh, ja, ik wil nog even zeggen dat Pim Schippen vierde werd. Otterspeer vijfde werd, die zaten er dicht tegenaan. Sjoe Vries en Ket viel een beetje tegen. 9 en 17, goed. Wat hebben we vanmiddag als achtervolging, hè, geloof ik? Ploeg, ja, we gaan straks de achtervolging doen bij uh, de mannen. Uh, en als het goed is, is daar uh, de opstelling bij Nederland als volgt... dat Sven Kramer uh, rijdt uh, met Koen Verweij en uh, Jan Blokhuizen. Dus met uh, de punt naar voren, kunnen we wel zeggen. <laughs> Oké, okay, goed. Dankjewel, uh, Sebastian. Uh, voor nu even melden dat Arsenal tegen Tottenham... die Londense <laughs> derby werd uh, vandaag gespeeld. Arsenal won met 5-2. Ik moet er wel bij zeggen dat uh, Tottenham Hotspur... een groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man speelde. Omdat Bajor al vroeg in de wedstrijd... nadat hij notenbenen uh, op een 1-0 voorsprong zijn ploeg had gebracht... met een rode kaart vanwege een zware overtreding van het veld werd gestuurd. En dan de finale van de Davis Cup tussen Tsjechië en Spanje. Die wordt gespeeld in Praag. Stand na de eerste dag gisteren 1-1. Marcella Mesker, vanmiddag de dubbel. Berdig Stepanek uh, tegen Granol tegen, uh, en uh, Lopez. Hoe, uh, hoe is het nu? Ja, het is uh, heel spannend. Uh, we zitten aan het begin van de vierde set. 2-1 in sets voor Tsjechië. Die zijn dus uh, heel goed op weg je dus met Perdig en Stepanek. Um, ja, een topdubbel, twee uh, topsingelaars. Dat is meteen ook het nadeel in de Davis Cup. Als je ja, op vrijdag die single moet spelen. heeft gisteren een zware vijfzetter gewonnen van Almagro. En dan uh, ja, een halve dag later meteen weer fit uh, voor het dubbel zijn. En dan morgen weer in de single uh, tegen Ferrer, de nummer één van Spanje die vandaag een dagje vrij heeft. Want uh, het Spaanse team, ja, dat is een specialist dubbelteam. Mark Lopez en Marcel Granoijers, nou niet zulke hele grote namen... wel twee top-tien spelers in het dubbelspel. Maar ja, dan weet je ook uh, dat als jongens zijn... die niet dagelijks met uh, hele grote druk te maken hebben... en ja, dat zie je dan net op zo'n beslissend moment aan het eind van de derde set... Uh, als die Mark Lopez, een klein ventje, uh, niet zo'n goede service... als die dan zijn service inlevert... Heel belangrijk vandaag deze dubbel. Um, want ja heel vaak uit de historie is gebleken: als het 1-1 staat uh, in de tussenstand, het team, wat dan de dubbel op zaterdag wint, ja, die heeft dan toch wel een heel groot voordeel als je de zondag ingaat en met 2-1 voorkomt. Dus Berdy, Stepanek doen het heel erg goed. Het moet ook, want Stepanek wordt bijna 34. Die moet morgen dus ook voor de derde achtereenvolgende volgende dag spelen. Berdy, ja, jong en sterk en heel goed. Maar toch ook zal morgen, ja, een aanslag op zijn lijf zijn. Dus ze moeten echt 2-1 voorkomen. Wil Tsjechië voor de tweede keer in de historie de Davis Cup winnen nog wel is dat Ivan Lendl, de speler die deelnemer was van het enige winnende Tsjechische Davis Cup team, die zit hier op de eerste rij, op de Eretribune. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk dat die Tsjech ja, vanuit Londen, waar die Murray natuurlijk coacht, dat hij toch nog even naar zijn oude land teruggaat hm. en hier support geeft aan Tsjechië. Tsjechië staat er dus goed voor in de dubbel. Leiden met twee sets tegen één en nu 1-0 in de vierde set. Goed, dankjewel. Later meer van jou. Langs de lijn Sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, de gebruikelijke afspraak op de zaterdagmiddag rond deze tijd. Het uh, Sportforum. Vanmiddag met uh, natuurlijk Tom Boot, Jaap de Groot van de ZRG. En John Volkers van de Volkskant. John, mag ik met jou beginnen? Welkom. Wat is jouw moment van de week? Gisteravond beleefd. Jorien te mors, shorttrack dame. Rijdt alle Nederlandse lange baanschaatsenreisers naar huis. Op de drie kilometer. Eindigt als derde. Uh, op twee seconden van een uh, potentieel Olympisch kampioen, Stephanie Beckert... gevraagd of zij niet uh, in de lange baan zou moeten blijven, zou willen blijven. Geen sprake van. Ze beleefde geen plezier aan. Dat is echt heel mooi. Een sporter die zegt van... ja, ik doe alleen wat ik, uh, wat ik leuk vind en ik ga echt niet doen... omdat de rest van de wereld ja. uh, dit benadrukt. Dus uh, ja, daar, daar gooien we misschien een medaille weg... als Nederland zijnde op de Olympische Winterspelen van Sochi... De Koreanen deden uh, drie jaar geleden, of twee jaar geleden moeten we zeggen... met een short trekker op de 10 kilometer. En we weten het nog, die versloeg uh, een gedisqualificeerde Sven Kramer. Ja. Nou ja, misschien uh, pakt zij wel een medaille bij het short track. Dat kan natuurlijk ook nog. N ja, ja, dat kan. Eh, kan. Ja, daar ja. <laughs> hoor ik hem twijfelen. Jaap de Groot, uh, ook welkom. Wat is jouw moment? Ja, dat is die uh, geniale omhaal van, uh, van Slater Ibrahimovic tijdens Zweden-Engeland... Ja, de man die dus gorsiert in doelpunten die ingelijst kunnen worden. Het is de zoveelste. Ja, we gaan er uitgebreid over hebben natuurlijk ook over ja. die gal. Tom Boot, ook jouw moment graag van over deze week. Uh, we hebben nu de World Cup wedstrijden. Maar vorige week was het Nederlandse kampioenschap ook in Heerenveen. En die dienen meteen als plaatsing voor deze World Cup wedstrijden. De eerste vijf mochten naar hier nu aantreden. Eindelijk duidelijkheid bij de schaatsbond... Koen Verwij werd uh, op de 1500 meter gedisqualificeerd. En plotseling kwam de schaatsbond. Koen Verwij mag wel mee uh, rijden hier op de World Cup. Skate-off zou komen, is weer afgelast. Ik dacht dat we eindelijk van het gedonde uh, af waren. Maar het begint weer opnieuw. Ja, uh, nu we het toch over schaatsen hebben, mag ik het gelijk maar even in de groep gooien. Iets wat net bekend wordt. Uh, Epo gevonden bij de Russische kampioen op de 10 kilometer. Sergei Lissin. Uh, John, is dat iets waar jij van opkijkt? Nou, deze man die, uh, die had 13,57,65 staan. En ik hoorde dat hij zijn persoonlijk record met zo'n uh, fles Epo had vier, verbeterd. 34 seconden. Zo. Ja, 34 seconden. Nou, dan kom je ongeveer op de, op de 70ste plaats van de, van de wereldranglijst terecht. Ik geloof niet dat dat erg opschiet. Dus uh, ja, ja EPO zou ongetwijfeld helpen. Heeft geholpen. Maar schaatsen is vooral een sport van uh, techniek. Wie de ultieme techniek onder de knie heeft. Die gaat altijd nog harder dan die zwaar opgepepte krachtpatser. Ja, dus um, uh, het verbaast je dat het gevonden is. Want dat helpt helemaal niet, bedoel je te zeggen. Nou, het verbaast me niet. Want uh, Rusland staat bekend als het land van, uh, van uh, tal van middenafstandsatleten. En uh, langlausters met name langlaufsters die, uh, die voorgrote toernooien... uit het de, uit de deelnemersveld worden gevist. Dus ja, het is daarin omlopen. Er is ook een voor de speler van Peking... is er ongelooflijk gerommeld met, uh, met verschillende urinestalen. De, de IAAF en de WADA zijn er toe achtergekomen... dat er voortdurend uh, uh, valse urine werd afgeleverd van een ander. Dat klopt op een gegeven moment niet. Toen hebben ze er een, uh, die boekhouding hebben ze kunnen blootleggen... En dat heeft geloof ik geleid tot de schorsing van zeven buitengewoon belangrijke atletes uit Rusland. Tom? Uh, we hebben, naar aanleiding van het wielrennen, is het heel erg urgent op dit moment, die uh, uh, EPO en dergelijke. Eerdaags heb je de rechtszaak in Spanje, Operation Puerto. We hebben ook nog een rechtszaak in Padua met Ferrari. En ik ben ervan overtuigd dat niet alleen wielrennen... maar een heleboel sporten nu aan de beurt komen. Jaap de Groot? Ja, ik, ik wel interessant vind dat deze man... gewoon na het uh, Russisch kampioenschap is oh. uh, gepakt. Het zou dus in, uh, kunnen inhouden dat het, uh, de dopingcontrole in uh, Rusland... anderhalf jaar voor uh, Sochi op, op uh, olympisch niveau komt. Ja. Dat, ja, het, dat, is, uh, dat het dus blijkbaar een zelfreinigend vermogen heeft. Dat ja, precies. Dat is een goede opmerking van Jaap, want... In 2004 las ik een verhaal in de Spiegel... vlak voor de Olympische Spelen van Athene. Dat was met een Duitse controleur. En die werd, zodra je naar het oosten werd gestuurd... als hij dan de weg vroeg naar een bepaalde atleet voor de controle... en hij wist hij stevig wist dat als ze zeiden, je moet hier rechtsaf gaan... dan wist hij dat hij linksaf moest gaan. Hij kwam er helemaal nooit. Goed, uh, duidelijk, laten we dit afsluiten. Uh, Jaap had het al over die, uh, die, die fantastische goal. Uh, mooier zullen we ze eigenlijk niet meer gaan zien. Zo'n doelpunt van aan Ibrahimovic is echt uniek om in te lijsten. Het tekende voor een ongekend hoogtepunt... in het oefenduel van Zweden met Engeland. Oh, ja. De 1 2 van nu Uw hart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 Het plekje, 7,32 meter breed, 2,44 meter hoog... in een net met een lat erop. Slaat dan. Hij maakt ze gekker dan Messi en Ronaldo samen. Slaat dan Ibrahimovic de krankzinnige midden voor. Ja, van de week hebben we in Langs de Lijn contact gehad... met Henke Larsson en uh, Stefan Pedersen. Die kwamen in de uitzending en eigenlijk zeiden ze allebei... Over een aardige anekdote wat betreft Pettersson. Die ging vijf minuten eerder het stadion uit. Die was in het stadion. Mm -hmm. Want hij wilde de drukte zijn en miste daardoor de goal. Maar ze zeiden allebei, um, hij is volwassen geworden. De scherpe kantjes zijn er een beetje af. Uh, dat wordt misschien mede benadrukt door die goal. Ja, ben je het daarmee eens? Nou, ik refereer van een moment tijdens uh, Duitsland-Zweden. Uh, Toen stond uh, Zweden met 4-0 achter uh, tijdens de rust. En in de slotfase hadden ze een geweldige comeback. En bij een 4-3 stand, toen miste Sane van Ajax... Uh, die net in het elfstal uh, zit, ik geloof ze, eens, uh, als de derde of vierde Interland... die miste een gigantische kans op 4-4. Die werd werkelijk stijf gescholden door iedereen. En wat me dus opviel, was dat Slaat dan naar hem toe liep... en hem eigenlijk uh, omarmde. En naar de rest van de ploeg zei, uh, kappen namen die handel. Uh, nou dat, dat vond ik een heel opvallend moment. Waarbij je kon zien van, hey, wacht even... de egoïst is, uh, is een teamspeler geworden, is een captain. Ja, dus zo... je bent het uh, met hun eens? Ja, dus... nou, dat, wat, ik vind het een heel duidelijk voorbeeld. Hij, uh, het was echt een heel aandoenlijk moment... En uh, ik denk ja, nee, heb, heb stappen gemaakt als team, uh, teamsporter. Ja, je ziet het ook bij, ik weet niet of je daarmee een bent, ook Sean en Ton kijk ik nu ook aan. Bij het vieren van die andere goals zie je ook aan de manier waarop zijn medespelers naar hem kijken en met hem juichen... zie je een vorm van, uh, we kijken naar onze leider eigenlijk. Dat is echt een aanvoerder geworden. Uh, ben je dat met de mensen eens die dat ook vinden? Ja, Zweden is een, een van de beste landen qua teamsport... In handbal en ijshockey zijn ze echt uh, wereldtop, Olympische top. En uh, dat moet ongetwijfeld doorklinken in, in een sport als voetbal, die, die daar mm, zo mogelijk nog iets bovenuit steekt... of er tussenin verblijft tussen ijshockey en handbal. Dus uh, ja, ik, ik denk dat uh, dat slaat al zich uh, moet neerleggen bij de bij. Uh, um, bij de sfeer en het klimaat die in dat land heerst, daar heeft hij denk ik toch wel veel moeilijkheden mee gehad. Ja. Zweden is net een land als Nederland. Steek niet je kop boven het maaiveld uit. Uh, doe het met elkaar. Ja. En blijkbaar valt die munt nu eindelijk. Ja, is dat uh, inderdaad volwassen worden, Tom? Ja, ik, ik vraag het me af. Ik denk in bepaalde situaties. In deze situatie voelt hij zich op zijn gemak met die spelers. En hij, dan zal hij altijd volwassen zijn. Ik denk buiten het veld. Iets minder volwassen. En dat moet ook. Hij is geniaal. En dan komt er altijd een zekere gek erbij. Uh, wat mij wel opviel was... de Zuid-Amerikaanse tonelen van die presentatoren. Die bleven aan de gang natuurlijk. En ik vraag me af... want ik hoorde Jan Mulder net over Ronaldo en Messi praten. Hmm. Eerdag is de uh, verkiezing van de gouden bal... komt hij misschien weer in het, uh, in het vizier? Nou, dat denk ik niet. Ik moet eerlijk zeggen... ik. Um... Als je het lijstje wat je dit jaar had was Iniesta, Messi en Ronaldo, en die vind ik toch even buiten categorie. Ik vind hem echt de man van de momenten. Hij heeft, inderdaad, wat Jan Mulder net ook uh, treffend zei, krankzinnige momenten. Maar als je dan uh, praat over, over die, die echt het, het, het, het genialiteit, zowel vanuit het individuele spel richting het teamspel, ook op het allerhoogste niveau, dan, dan, dan zit hij er net onder. Uh, blijkt ook wel, hij, hij heeft nog geen grote prijzen gewonnen bij Barcelona is hij na één jaar weggegaan maar hij had het toch moeilijk met uh, met het hoge uh, hoge uh, de balsanheid, balsanheid, tempo van spelen maar ja zijn momenten de de, de mooie calls ja daar heeft hij een patent op en dat dat is ook een kwaliteit ik vergelijk hem eigenlijk meer met met met David Beckham dat was Eigenlijk een categorie onder Ronaldo Messi, maar natuurlijk een geweldige image. Hij ja. is er ook, waarschijnlijk ook veel rijker geworden dan de ander, ja. puur vanwege zijn PR-waarde. Nou, dat slaat dan dus ook. Ja, nou, sorry dat ik je onderbreek, want we hebben nog, nog één minuutje. Wat ik nog even aan de kaart, is dat uitgerekend op de dag dat de goal werd gemaakt, sloten de deadline voor de verkiezing <laughs> van het doelpunt van het jaar. <laughs> uh, is dit eigenlijk nu al het doelpunt van 2013? Nou, we maken toch gewoon de uitzondering die regel bevestigt. Je haalt het gewoon ja. uh, erbij. Dit is de FIFA, hè? We gaan gewoon even bij de KNSB langs, hoe je dat moet doen. En dan nou, schuiven is, we hem nog de in. Dit is de FIFA. Ik denk niet dat je veel, uh, veel succes hebt bij de FIFA, John. Nou, met nee, blad de aan het roeren. je ja. ja. Tom. Met blad aan het roeren kan kan je, alles. heb je altijd kansen, natuurlijk. Ja. Nee. Nou, dat is wel erg jammer dat ze deze gewoon niet toelaten... tot de competitie 2012. Ja. ja. ja, nou ja, ja want ja, Je moet ergens een uitzonderling. Ik denk, ik denk dat ze... voor, zeker voor deze uitzonderlijke speler. Ja, maar ja. ik denk dat ze achter de oren gaan krabben. Hoor. Dit kan je er niet uit laten. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. We gaan het horen. Uh, Zometeen uh, na vijven naar het uh, NOS-journaal van vijf uur... gaan we vanzelfsprekend door. Dan gaan we ook, uh, zoals beloofd... naar de ploegenachtervolging bij het schaatsen. En we gaan het hebben over die bloedstollende... Nederlands-Duitsland van afgelopen week. Graag tot zo. De lijn op één. Hui is vandaag niet op school. Want Hui zit samen met zijn moeder vast in detentiecentrum Zeist. Hui, een Chinees jongetje van acht, dat zes jaar geleden het gezicht werd van het Nederlandse asielbeleid. Ik heb zelf nog altijd het gevoel gehad dat de hele Hui-zaak een extra duwtje heeft gegeven richting dat generaal. Pardon. Eind goed, al goed? Niet helemaal. Wat mijn kind mij vraagt. Mama, wanneer krijg ik identiteit? Kan? Hoei mag nog steeds geen Nederlander worden. Vijf jaar na het generaal pardon. En dan denk je dat het allemaal voorbij is. En dan krijgen we dit weer. Radio 1. Morgenavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Hoe is het met Hoei? Het nieuws van alle kanten.